je hoeft er toch niemand bij te nemen? Je kunt toch ook wel in je eentje blijven. Ik begrijp niet waarom je dat doet. Het is toch helemaal niet leuk om er nog iemand bij te hebben die je aan het werk moet houden? Waar begin je ja. aan? Ik hoef hem niet aan het werk te houden. Het is de bedoeling dat hij mijn werk uit handen neemt. Ik zeg voor dat ik hem aan het werk moest houden. dat zo idioot zijn natuurlijk. Maar waarom moet hij je dan werk uit handen nemen? Het is toch onzin wat je doet? Ja, het is onzin. Waarom moet hij je dan werk uit handen nemen? Als het onzin is, hoeft het je toch niet uit handen te worden genomen? Dat is natuurlijk onzin. Het is wel onzin, maar ik ben wel verantwoordelijk dat het gebeurt. Nou, dan gebeurt het wat minder. Dat kan niet. Waarom kan dat dan niet? Omdat dat nou eenmaal niet kan. Als Balk en juffrouw Haan hun afdeling uitbreiden, dan moet ik mijn afdeling ook uitbreiden. Nee, die is goed. Als zij in een groot huis willen wonen, dan moet jij ook in een groot huis wonen zeker. Nee, ik woon wel liever in een klein huis, maar ik moet nu eenmaal in een groot huis wonen, want zij wonen ook in een groot huis. Dat is toch belachelijk? Daar trek je je toch zeker niets van aan, wat Balk en juffrouw Haan doen? Je hebt toch zeker de pest aan zulke mensen? Daar trek ik me niets van aan, daar trekt de commissie zich iets van aan. Als die anderen hun afdelingen groter maken en ik doe niks, dan krijg ik met de commissie te maken, want ik moet dat verantwoorden. Nou, dan zeg je tegen de commissie dat je dat niet doet, want dat je het onzin vindt. Dat kun je toch wel zeggen? Die laat je toch door zo'n commissie niet voorschrijven wat jij doen moet? Dat is onzin natuurlijk. Onzin? Praat ik onzin? Wou je beweren dat ik onzin praat? Je bent het toch zeker met me eens, hoop ik? Je bent het toch zeker met me eens dat een mens niet hoort uit te breiden? Dat het al idioot genoeg is als één zich met zulk werk bezighoudt? Dan ben je het toch zeker wel met me eens? Op dat punt ben je toch nog niet veranderd, hoop ik? Krijg ik nog antwoord of niet? Op dat punt ben je toch nog niet veranderd. Ik heb Asjes niet gevraagd. Asjes wilde zelf dit werk graag doen. Je hebt Asjes wel gevraagd. Dat heb je me zelf verteld. Je hebt me verteld dat je Asjes gevraagd hebt omdat je dacht dat hij zo graag op het bureau zou komen werken. Jij hebt hem gevraagd. Je moet er niet omheen draaien. Ja, ik heb Asjes zelf gevraagd. Dan moet je dat ook zeggen. Dan moet je niet zeggen dat je hem niet gevraagd hebt, want dat is niet zo. Als Asjes bij jou komt werken, dan is dat omdat jij hem gevraagd hebt en nergens andersom. Ja, maar ik heb Asjes gevraagd omdat ik vond dat hij meer recht heeft op die baan dan ik. Want hij gelooft in dit werk en ik geloof er niet in. Nou, dan bied je hem gewoon jouw baan aan. Ik weet het goed gemaakt. Dan bied je hem gewoon jouw baan aan en dan ben jij meteen van de verantwoordelijkheden af. Wat is dat nou voor onzin? Wat moet ik dan gaan doen? Ik moet toch ook een baan hebben? Ik moet toch geld verdienen? Maar je hoeft toch niet nog meer geld te verdienen? Je hoeft toch niet ook nog eens hoofd van een grote afdeling te worden... ...omdat anderen dat willen? Als anderen gek zijn, dan hoef jij dat toch niet ook te zijn? Ik ben nu eenmaal hoofd. Ach, wat hoofd. Ja, van een afdeling met niemand. Zorg dan dat het zo blijft. Haal er dan niet ook nog eens anderen bij waar je alleen maar ellende van krijgt. Straks vind je ook nog dat je directeur moet worden. Balk wordt directeur. Ja, en dan wordt balk professor en dan vragen ze jou en dan zeg je zeker... ...ja, ik moet wel, want ik ben verantwoordelijk. Laat naar je kijken, hoofd van de afdeling. Je bent net zoveel hoofd als je zelf wil en je bepaalt zelf hoe groot je afdeling is. En dat is nul. Hoor je me? Niemand. Alleen jij en dat is meer dan genoeg. Dat kun je niet beoordelen. dat moet je aan mij overlaten. Aan jou overlaten? Dat hoef ik helemaal niet aan jou over te laten, want ik ben er toevallig ook nog. Ik heb er toevallig ook nog mee te maken, al wil ik daar misschien niet van horen. Als jij met zo'n gezicht thuiskomt omdat je rotzooi op je werk hebt, dan moet ik dat opvangen. Natuurlijk heb ik er mee te maken. Stel je voor dat ik er niets mee te maken had. Waarom zeg je niks? Wat moet ik zeggen? Ik heb Asjes nu helemaal gevraagd. En ik heb hem gevraagd omdat ik me verantwoordelijk voelde en omdat ik dacht dat hij geschikt was voor dit werk. Wat moet ik dan nog zeggen? Het is nu eenmaal zo. Ik doe het ook niet voor mijn lol. Zeg dat dan. denk een volgende keer wat beter na voor je zoiets doet. De uurtjes van 1964 worden weer klein. Wat heeft het ons gebracht? Was het veel heil en zegen? Zal in eigen land de inflatie van juiste kleine en niet georganiseerde volksgroepen... het meest lijden, kunnen worden beteugeld... Zal in het buitenland de tegenstelling tussen rijk en arm niet worden toegespitst tot ondraaglijke spanningen? Kan de bijna failliete organisatie der Verenigde Naties de botsingen nog opvangen? Ondanks alle dankbaarheid over en op zichzelf en in het groot gezien voor Nederland ruster en voor spoedig jaar, blijven de vraagtekens. En dan, zijn we niet langzamerhand gewend geraakt alles... Ook ons persoonlijk leven uitsluitend te bezien in het licht der economie. Gaat alles goed als het ons goed gaat? Op de Oudia's avond dringen zich altijd de vraagtekens naar voren. We gaan weer een onbekende toekomst tegemoet. Moge het voor u allen een goede toekomst zijn. Stoffelijk en geestelijk. 1965 Dag meneer Sartorius. Oh, dag meneer koning. Ik wist niet dat u het was. Is meneer Serlet daar ook? Ja, zeker. Komt u binnen. Dag meneer Serlet. Dag meneer. Ik ben koning. Ja, ja. Bevalt het u hier wel? Nou, het is wel even wennen. Ja, ja, heel goed. Vergelijken bij de Van Mierenstraat. Was het in de Van Van Mierenstraat gezellige... Nou, daar was het ouder. Maar hier is het ook oud. Ik bedoel ook meer de barak. Maar het werk is hetzelfde. Ja, ja. Ja, het werk is hetzelfde. Gelukkig wel. Nou, dan ga ik maar weer. We zullen elkaar nu wel vaker zien. Ja, dag meneer. Dag meneer koning. Ik ben koning. Freek Matse. Ik werk hier op volkscultuur. Ja, dat uh, had ik al begrepen. U studeert musicologie? Ja, als u het zo noemen wilt. <laughs> Neem me niet kwalijk. Hoe moet ik het dan noemen? Nee, noemt u het maar zo. Wat houdt het eigenlijk in? Goeie vraag. Wist ik het maar. Maar het lijkt toch ergens voor op? Dat zou je denken, maar hoe langer ik ermee bezig ben, hoe meer ik daaraan ben gaan twijfelen. Behalve dan toch dit werk? Ja, dit werk, maar ik moet er toch niet aan denken dat ik mijn hele leven dit werk zou moeten doen. Ik ben in de barak geweest En? Jeroen Bos Jeroen Bos, dat is niet de minste Anton, mag ik je even mijn duizendpoot voorstellen? Wim Bosman Birta. Dus u bent een duizendpoot Voorlopig heb ik er maar twee, maar hopelijk groei ik in mijn werk. U, u hebt er in ieder geval vier. Die andere twee zijn geen poten, maar voeten. Daar kan ik alleen maar mee aan de weg. En dit is meneer Koning. Meneer Koning is hoofd van de afdeling Volkscultuur. Is er nu al een beslissing genomen over de opvolging van Bertha? Ja. Balk volgt hem op. Waarom Balk? Waarom jij niet? Omdat ik daar niet geschikt voor ben. Nonsens, Wie zegt dat? Dat zeg ik. Ik moet er niet aan denken. Ik zou dat niet kunnen. Natuurlijk zou jij dat kunnen. Je broer kan dat ook. En die is een uitstekend directeur. Ik ben mijn broer niet. En je kunt het toch net zo goed als je broer. Ik zou niet weten waarom niet. Omdat ik niet met mensen kan omgaan. Net als mijn vader. Kwart. Je vader kan heel goed met mensen omgaan. Men en een andere. Je broer doet het anders verdomd goed. Vorige week was hij voor zijn instituut in Engeland. En de volgende week gaat hij naar Joegoslavië. En hij heeft geregeld buitenlandse bezoekers. Hij maakt er een verrekt goed instituut van. Hebben jullie nu al televisie? Nee. Ik uh, heb laatst op televisie een film gezien over uh, adoptie. Er is een organisatie die zich daar speciaal mee bezighoudt. <tie> die doen dat heel zorgvuldig. Dat zijn Griekse kinderen. En die organisatie trekt heel precies na waar ze vandaan komen. Als het je interesseert, wil ik het adres wel eens voor je opvragen. Nee, dat interesseert me niet. Hoe was het met je vader? Uitstekend. Heeft hij nog iets over je artikel gezegd? Dat heb ik hem niet laten lezen, dat krijgt hij wel als het gedrukt is. Bovendien weet ik al wat hij ervan zeggen zal. Wat dan? Dat het geniaal is. Alles wat zijn zoons doen, vindt mijn vader geniaal. Zijn enige bezwaar is dat ik zo weinig reis en zo weinig mensen ontmoet. Daar is mijn broer beter in, die reist voor zijn instituut door heel Europa. Maar dan heb je hem toch zeker wel verteld dat jij laatst naar de Achterhoek bent geweest... en daar een boer hebt gesproken... In de kamer hierachter lijkt het wel een stelletje noesems. Ik neem aan dat u niet het oog hebt op Bart Asjes. Nee, Admuller. En dan is er ook nog zo'n blonde jongen. Is dat soms ook een assistent van je? Nee, dat is een bezoeker. Een bezoeker? Wat komt die hier doen? Gegevens zoeken over ritueel ploegen. En heb je daar gegevens over? Nee, maar hij praat nu met Bart. Dan is hij voorlopig nog niet weg. Kom je even hier zitten? Ik wil met je praten over het bezoek van de Friesen. Wat komen die Friesen hier eigenlijk doen? Praten over samenwerking? Als mensen komen praten over samenwerking, is dat altijd omdat ze iets van je willen. Hebben wij iets dat zij niet hebben? We hebben onze vragenlijsten en we hebben daar twee mensen die verhalen voor ons verzamelen. En mogen ze die hebben? Nee, niet voor wij ermee klaar zijn. En wij? Ik moet nog iemand in de woude hebben, maar ik denk niet dat ze ons daarin kunnen helpen. Ik denk dat de hele expeditie alleen bedoeld is om van der Meulen aan stof voor zijn krantartikelen te helpen. Ik heb het niet op van der Meulen. Ik ook niet. Ik heb het in het algemeen niet op Vri Vriezen, maar dat blijft sub Rosa. Ik mag ze wel. Mijn oom is een Vries. Ze zijn met de fanatiek. Heb je Hendriks gewaarschuwd?